Met het Willem Holleder hoeft voorlopig niet de cel in. Pas begin volgend jaar valt er over een besluit. Het openbaar ministerie had de rechtbank in Haarlem gevraagd Holleder weer op te sluiten. Toen misdaadverslag Peter R. de Erdevries te bedreigen... heeft hij volgens het OM de voorwaarden geschonden van zijn voorwaardelijke vrijheidsstelling. Holleder werd begin 2012 vrijgelaten nadat hij zes jaar gevangenisstraf had uitgezeten... voor afpersing van onder andere vastgoedhandelaar Willem Enstra... Het Oekraïnse leger en pro-Russische separatisten hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa geldt de wapenstilstand voor de regio Lugansk. gaat die vrijdag in. Zaterdag begint de terugtrekking van zwaar schut. Officieel is er in Oost-Oekraïne al sinds september een staakt het vuren, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht.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 De Nederlandse netbeheerder heeft maatregelen genomen om een mogelijke black-out in België te voorkomen. Het dreigende elektriciteitstekort hangt samen met de stillegging van de kerncentrales bij Doel en Tianj. In het ergste geval wordt de stroom bij honderdduizenden huishoudens op piekmomenten in de avond afgesloten. Volgens Tennet heeft Nederland voldoende elektriciteit om bij te springen. Libanon heeft een vrouw en een zoon van de leider van de islamitische staat, Abu Bakr al-Baghdadi, opgepakt. Al-Baghdadi riep eerder dit jaar een kalifaat uit in een deel van Irak en Syrië. Hij staat bekend als de onzichtbare Sjeik, omdat er zo weinig over hem bekend is. Het weer bewolkte in het westen wat motregen, in het binnenland droog. Het wordt 0 tot 3 graden, morgen droog wat zon, het blijft koud. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 luisteraars bij weer twee uur ZFM Lunst. Ik ben er weer uh, en uh, gelukkig vanmiddag niet alleen ze is weer terug op het honk en daar uh, ben ik heel erg blij om. Dolly tempierik Dolly. Ja ze is er weer. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen allemaal en luisteraars wat heb ik jullie ook gemist de afgelopen tijd. Maar we gaan er weer lekker tegenaan hè Charles. Dat gaan we zeker doen hoor. Ja zo is het. We beginnen met een hele mooie, en dat is een, een nummer uh, gezongen door uh, Don McLean. Het gaat erover van een, een, een, een, een jongen of een meisje die uh, weggaat bij zijn of haar geliefde. En dan zegt die geliefde, eens zal je er spijt van krijgen, uiteindelijk, eventually, kom je weer bij me terug. Lekker zwijmelen tijdens het broodje en dan gaat dat broodje ook wat uh, relaxed naar binnen, zeg ik maar. Hè. Eventually You will return and bring your love to me Deep in my heart I know it's meant to be Eventually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 It's there to bring you back. by the memories and they'll turn back into reality Even Van 12 tot 2 zie je een Munst met Charles Duif En elke Dolly de bier Ben ik paraat, mensen. Ja, vandaag weer wel, hè? Dolly. Ja, heb ja. jij je schoen al gezet? Ik zet hem elke avond. Ja. <laughs> en dan iedere ochtend kom ik beneden en er staan er ineens twee. Oké. Okay. Ja. En uh, hoe kan dat? Ik bedoel, uh, doe je dat alleen maar met Sinterklaas-tijd? Of zeg je nee iedere avond? Dan zet ik, zet, zet ik ze neer. Dat betekent dat ik ook uh, ja, van januari tot en met november dat ook doe. Nee, het nee. Is, ik, ik weet dat ik niet helemaal goed ben. Ik ben toch ook niet zo gek dat ik het hele jaar mijn schoen zet hoor, Charlotte. Ja, oh, oh, Weet ja, ik, weet niet. ik veel. Jij hebt, het er, jij hebt het erover dat er ineens twee staan, maar hoe kan ja, dat dan? Nou, dat Wat? weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat zal je... Zwarte Piet wel doen, denk ik. Dat kan je niet verklaren. Ik en niet, nee. nee. Ik, ben zal je... het, uh, ik ben morgen weer in het Sinterklaashuis. Ik zal ja. eens vragen aan Zwarte Piet daar hoe dat kan. Ik wou jou net vragen, hoe is het daar in het Sinterklaashuis? Is het, lekker, ja. is het lekker gezellig en druk? Het is hartstikke gezellig. Het is een stuk minder druk dan dat we verwacht hadden. Ja. En dat vinden we heel gek. We ja. hebben uh, kaartjes, entreekaartjes uitgedeeld. En uh, voor, de, voor de kindertjes die niet zoveel geld hebben. Dus die, die kunnen zo naar binnen komen. Nou, de ja. entreeprijs die we vragen is ook niet al te duur. 2 euro. Ja. Dus uh, ja, ik weet eigenlijk niet waar het dan ligt. Misschien is het gewoon te koud buiten. En, uh... ja, het enige ja. wat ik me zou kunnen bedenken is dat de, die, die vervelende muur hè, die ervoor staat ook. Op het plein, weet je wel? Die, die verhoging, oh, zeg maar. Oh ja, ja, dan valt het een beetje uit het oog, bedoel dat je? Dat bedoel ik, ja. Ja, dat is ook zo. Het zit ook niet helemaal in de loop. Maar ja, we waren natuurlijk al geweldig blij dat we, dat we het huisje mochten gebruiken... Om, uh, om daar een Sinterklaashuisje van te maken. Dat was op zich natuurlijk al heel bijzonder. Ja, en ik kan u verzekeren, dus... luisteraars, dus ik ben ook even wezen kijken... ik was een klein beetje bang, want ik denk, als Sinterklaas daar zit en dan ziet men nou... GELACH <lacht> Hè, jij boter op je hoofd, hè? <laughs> maar maar, maar eh, ik keek door de ramen naar binnen. Hè. Het ja. was een beetje beslagen. Echt zo'n ja. Eh, ja. Maar wat ziet dat er gezellig uit. Ach, het is zo schattig. Nou, we hebben die mensen allemaal hun best gedaan... om dat uh, paleis van Sinterklaas... want ik moet maar een klein paleisje van Ja, ogen, is het ook, ja. Hè, om dat zo mooi uh, op te knappen. Ja, dat, uh, daar hebben inderdaad heel veel uh, handen... hebben daar uh, belangeloos aan meegewerkt. Ja. En, uh, ja, we, we proberen zoveel mogelijk uh, uh, activiteiten daar te organiseren. Morgen ga ik uh, gezellig een verhaaltje voorlezen. Ja. Of tenminste ik. Ik, ik helemaal niet. Uh... Mijn grote vriendin Dolores gaat dat doen. Oh, Dolores? Dolores gaat morgenavond... Oh, is die er ook bij? En, uh, ja, die, die is daar ook regelmatig. Oké. Okay. Ja, ja, ja, die zorgt voor de pieten. Ja, en allemaal, allemaal beroemde Piet ook, hè? Want de Chiller Piet, geloof ik niet? Ja, hier... Chiller Piet, een hele beroemde Je kan uh, heel mooi Piet, zien, he? maakt, Ja, elk jaar maakt hij een uh, nieuw liedje. Er wordt dan uitgebracht. Dat kun je ook downloaden, dat liedje. En daar is een mooie clip bij gemaakt. Ja. Met een heel klein Pietje erbij ook. En uh, ja, die mocht dit jaar voor het eerst mee. Nou, dat, is dat, flow, dat, dat is toch geen flow, hè? Dat is toch geen flow, hè, dat kleine Pietje? Nee, nee, oh. nee. Hij springt wel heel, heel hoog. Maar de, nee... Okay. Okay. Nee, het is echt nog een klein Pietje die nog in de leer is. En die mocht dit jaar meedoen met de, met de videoclip. Ja. En uh, we, we hebben natuurlijk Zingpiet, hè, hebben we ook. Oké. Okay. Ja, ja. Het klinkt allemaal heel gezellig. Ja, het is ook heel gezellig. We hebben gezellig. nog heel een hele week te gaan, dus er dus kan nog van alles gebeuren. Zo is en, het. Uh, en we, we roepen de mensen in Zandvoort massaal op... om die gezelligheid te komen delen daar in het Sinterklaasplein. Op het Gashuisplein, de voormalige studioruimte van uh, ZFM Zandvoort. Het ziet er allemaal heel gezellig uit, het is heel knus en... Uh, nou. Ja, ik zal eens kijken, want ik geloof zelfs dat ze een eigen website hebben waar het programma op staat. Ik zal eens zoeken of ik het kan vinden, dan meld ik dat straks. Dat is goed. We hadden het over springen net. Ja. Zullen we even gaan springen? Ja, lijkt me leuk. Gezellig. Dan gaan we gaan even Oi. naar de Cobacabana. Ja, yeah, lekker. En eet u allemaal smakelijk bij ZFM Lunch. mooi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 Gewoon niet verliefd worden. Don't fall in love. Nou, helemaal niet in de koelbakken bennen. Word jij nou wel eens verliefd, Dol? Ik ben altijd verliefd. Op Sinterklaas, nou dan zeker. Hè? Ja. Ja. ja. Hoe weet je dat? Nou ja, die, die man die krijgt er een sik van. Hè? Dat is gewoon. Wat al, die, al die vrouwen. Ja, al die, zo baard. Zo'n baard. <laughs> al, die, al die vrouwen die we zijn verliefd op Sinterklaas. Niet te geloven. Ja, wat zal dat toch zijn, hè? Ik heb geen idee. Wie, eigenlijk. Dat al die vrouwen verliefd worden op een kerel in een jurk. Ik snap er ook niks van. <laughs> ja. En, en dan ook nog wel een bisschop. Ja, ook maar die dat mag nog. helemaal niks hebben met vrouwen eigenlijk. Is dat zo? Nee, celibaat het niet. Dan schaadt het nou ja. niet. Dat nee, denk nee, niet. nee, zo is het. Maar ja, ik heb toch liever dat hij wat met vrouwen hebt dan met kleine kinderen, hoor. Als ik het eerlijk moet zeggen. Oh. <laughs> oh. <laughs> nou, daar heb, je, ja, ja, daar heb je helemaal gelijk in, door. Oh, oh, ik oh, ik oh. kan er geen speld meer terug. Het is dus helemaal top of the world, dit, hoor. <laughs>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 clear it's because you are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 Van de, van de wereld en Dindi, dat is de, het liefje van uh, Roy van Buringen, Dolly. Die, uh, die zal vast ook op het topje van de wereld uh, worden gezet vandaag. Nou, vandaag wel. Ze is een beetje grieperig, dat is nou weer jammer. Ja, maar. Wij maar... kunnen haar natuurlijk een klein beetje opbeuren, toch? Vind ik ook, ja. Dat heeft ze wel nodig. Vandaag ze zeker, want. dan zal, ze yeah. zal ze leven in de golf. Hoera! Wil je nog zij een stuk vitaart, Sarah? <laughs> ja, heerlijk, heerlijk. Ja, ik neem ook nog een punt, hoor. Ja, daar maken we geen punt van, hè? Tom? Nee, heerlijk weer zo'n feestje. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria in de, de gloria. De gloria. Zij, leven Zij, leven Zij, leven Zij leven hoog. Zij leven hoog. Zij leven hoog. Nee, ze lopen, ze leven ja, op de straat. Oh, ja hoog. Zij leven hoog. Zij leven hoog. Zij leven hoog. Ja. Ja, ja, en uh, gauw weer beter worden. Want dat is natuurlijk niks op je verjaardag en een griep hebben. Ik heb ook een kaartje naar de gestuurd. Griep de piep, hoera! <lacht> je, begint, ja. je begint het al aardig van me over te nemen. Het is, <lacht> ja, is, ja, maar het is echt waar. <lacht> het, is, het is besmettelijk, denk ja, ik. Hè? die griep, ja. Maar dit heeft ze zelf geschreven, dit liedje, toch? Ja, ja, ja de tekst de heeft zij geschreven. We gaan je luisteren, Dien. kind. dat doet de goede zin.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 Bij de chocolade Sinterklaas vaart naar de kade Vroeger door vele kinderen Zwarte pieten Die vrolijk zingen Ja ja, en, en, en Dini din din is jarig vandaag van hakken namens Sinterklaas Dini Kom zind langs ja. Het feest kan echt beginnen. Kinder en kinderen. Kijk, ja, is uh, Dindy? Praten hier Dolores? Uh, ik heb gehoord, jij ja, bent een jarig vandaag. En uh, ik zeg het tegen jou, cumpleaños feliz. Maak er een hele mooie dag van. Doe je, doe je. Ja, eh, eh, Dolores heeft een beetje de griep, hè? Ja, is het jammer, is interklaas. Het is heel erg jammer, Dolores, ja, maar, maar, maar ik, ik wat ga gewoon... Want anders, wij waren langsgegaan vandaag, maar u mag niet ziek worden, dus we moeten hier uh, blijven. Ik ga gewoon wat paracetamolenootjes uh, uh, in de schoen gooien dan komt het weer helemaal goed. Ja, is je goed, hè, met een beetje rummen erbij. <laughs> Lekkere Bacardi, met de thee. Zo is dat. Eet smakelijk trouwens, luisteraars, allemaal uh, tijdens de ZFM Lunch. En deze is voor Dindy, de jarige Dindy. Spanje, komt er straks Snoep goed in laat je lekker gaan. Ja, aankomende uh, zondag is hij te gast bij een... Uh, Collega Radiostation, laat ik het maar zo even noemen eh, van ons. En, en dan heb ik het over Lee Towers. En dit is hem samen met uh, Anita Meijer in het uh, prachtige nummer natuurlijk... wat hij uh, ja, veel, uh, vele malen al met haar heeft gezongen in Ahoy onder andere. Run to Me, nummer van de Beezie's.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 You're right Zone Applaus was dat natuurlijk voor onze eigen Lee Towers uit Ridderkerk. Want daar werd hij geboren. Ja, dit was de Cabana. Die moeten we niet hebben. Het is half één, luisteraars. Dat betekent dat we naar Dolly overschakelen voor het, voor het nieuws. Ja, dames en heren. Dan volgt hier het regionale nieuws van 2 december alweer. Er komt weer witte rook uit het raadhuis... Bestuur en fractie van de oudere partij Zandvoort zijn, naar eigen zeggen, verheugd een uitstekende kandidaat uit eigen gelederen te hebben gevonden om de wethouderszetel, die vanaf begin oktober vakant is, in te vullen. Op woensdag 26 november 2014 heeft de fractie unaniem de voorkeur gegeven aan Lisbeth Galik. Galik woont al ruim 35 jaar in Zandvoort... en heeft grote ervaring in advies, project en crisismanagement... zowel in het bedrijfsleven als bij gemeentelijke organisaties. Zo heeft zij voor een achttal gemeentelijke organisaties... waaronder die van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem... diverse interim management opdrachten vervuld. Een aantal hiervan waren op het snijvlak van de plaatselijke politiek... en de ambtelijke organisatie... Kortom, ze weet hoe gemeenten werken. Duitse toeristen dachten afgelopen zaterdag... een strandritje te maken met hun auto. Ze kwamen er alleen net te laat achter... dat ze nou niet bepaald de juiste wagen daarvoor hadden... en zijn dus in de problemen gekomen. En volgens burgercorrespondent John Dalhuijsen... hebben de toeristen een uur lang geprobeerd weg te rijden. En uiteindelijk kwam de politie erbij... en die heeft de toeristen uit hun benarde situatie geholpen. HIP-HOP-grootheid Snoop Dogg komt naar Haarlem. Het duurt nog wel een poosje, het is pas op 18 juni. Maar ja, dames en heren, daar zitten we zo. En ik denk dat u snel moet zijn voor de kaartjes, dus ik meld het maar even. Op 18 januari geeft Snoop een show... dat onderdeel is van zijn zogeheten Snoopedelec tour. Geen concert met band en achtergrondzangers, maar puur als MC en DJ... In een paar uur durende show draait en mixt hij platen waar hij zelf overheen rapt. Naast zijn oude werk van de jaren negentig komt ook zijn nieuwere werk aan de orde. Kaarten kosten 54 euro per stuk, inclusief servicekosten... en zijn te koop op www.patronaat.nl. De afgelopen maanden zijn in het Deense en Duitse deel van de Waddenzee... honderden zeehonden doodgegaan... Dit wordt veroorzaakt door een vogelgriepvirus. Eind vorige week is in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee... een verhoogd aantal dode zeehonden aangetroffen. In Zandvoort zijn gelukkig nog geen dode zeehonden gevonden. Uh, vindt u er een, uh, raak hem niet aan. Ook niet als hij nog leeft, als hij ziek is of dood. Absoluut niet aanraken. Maar bel de meldlijn van de gemeente op nummer 023... 0 0 0. Dus bel de meldlijn in geval dat u een zieke of dode zeehond op het strand aantreft... op nummer 5740200. Het Haarlemse zangduo Evelien en Janu vertegenwoordigt dit jaar... COC Kennemerland naar het COC Songfestival... Het festival wordt op 6 december gehouden in theater aan de parade in Den Bosch. De twee zangers, Evelien Hofhuis en Janu Tamis zingen het door componisten Hans Vos en Erik J. Kolen geschreven lied... Welkom aan de start. Het is de twintigste editie van het festival dat in 1995 is begonnen... vanwege het teleurstellende resultaat van Willeke Alberti dat jaar daarvoor... En omdat het toen een jaar overgeslagen moest worden... werd het COC Songfestival in het leven geroepen. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een serieuze liedjeswedstrijd. Veel regionale COC's en andere belangenbehartigers voor de LHBT-groep... zijn vertegenwoordigd. Dit jaar wordt het feest gepresenteerd door Marlène... die in 1999 op de achtste plaats eindigde... op het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem. Op 25 november 2014 heeft het college van BMW Bloemendaal een aantal besluiten genomen. En onder andere dat de Wiesenten een groter graasgebied in de gemeente Bloemendaal krijgen. De Wiesent is vergelijken met een bison. De Wiesent is een stevig dier met een korte, brede kop en een hoge rug. De vacht is donkerbruin van kleur. En na de eland is het het grootste Europese landzoogdier. Dit... De redactie van Jouw FM wist niet... dat er zulke grote landzoogdieren in de gemeente Bloemendaal rondliepen. Nu wordt het gebied vergroot, zodat ze lekker kunnen grazen. Zelfs tot aan de bokkendorens toe. Dus zit je komende zomer lekker van je champagne te nippen... dan sta je straks oog in oog met een wiesend. Bijzonder. En dan gaan we nu over naar het weer...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 Ja, nou, gelukkig geen onweer zou te horen Dolly, toch? Nou, gelukkig maar. ja, ja Anders hey, die durf die... ik de straat niet meer op. Nee, precies. Hey, die <laughs> nieuwe wethouder, die vertegenwoordigt uh, ja, uh, ja. die vertegenwoordigt de oudere partij, geloof ik? Ja, komt ja. uit de oudere partij, ja, en, klopt. En, en zij maakt het verschil? Zij maakt... Uh, dan laten we het hopen dat ze het gaat maken. <laughs> ja. Nou, dan haal ik de poema's erbij, die zingen erover. Dus Kijk eens aan. Goed. Ja.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 de allerduurste wijn, die zonder kater drinkt. Geen bloemetuin in bloei, niet een uit duizend nachten. Geen uitgestoken hand, die het, het eind af. van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 Zijn er zoveel woorden en het moet allemaal gezegd.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 Old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old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 12 uur 45. Dat betekende dat wij... Eh, nou, bijna 12 uur 45. Ik moet wel precies blijven. 44 en 17 eh, seconden inmiddels. Eh, maar tijd voor een oproepje. Ik hoop dat Dolly weer wat voor ons gevonden heeft. Ja, nou ja. Het, een, een oproepje is het. Niet zozeer, maar ik heb wel iets heel gezelligs waarvan ik denk van, ja, dat moet ik u toch even laten weten. Kun jij je nog herinneren, Charles, dat wij hier in de studio... Anton van Duin hadden op ons vrijdagprogramma van Zandvoort Draait Door? Ja, de, de bloemstylist. Juist, ja. juist. Anton van Duin, onze beroemde Zandvoorter... die uh, tegenwoordig zijn werk heeft uh, in de Krukjes... die uh, heeft... Ooit meegedaan, ik weet niet of u dat weet dames en heren, die heeft ooit meegedaan met het SBS 6-programma uh, over uh, de beste bloemstylist van Nederland. Ja. Hij is toen als tweede geëindigd. En uh, wat ik heel leuk vind, en wellicht vinden de Zandvoortse mensen dat ook leuk, en waarschijnlijk vooral de dames, uh, dat je uh, bij hem in de leer kunt gaan met een workshop voor de kerst. Ja, toch wel bloemschikken dan hè? Ja. ja, hij speelt ook in een bandje trouwens. Ja, want ik ga ook zo'n workshop doen. Dus ja. En het en, is net op een avond dat hij aan het repeteren is. Dus ik ga eens even mijn oor te luister leggen bij hem. Maar hij gaat, gaat kerststukjes maken dus eigenlijk. Ja, je kunt uh, okay. tijdens, een, uh, een, uh, tijdens een workshop bij Anton... en uh, dat doet hij samen met Rut Ottens. Ze doen dat uh, om en om. Dat is ook een hele goede bloemstylist. Kun je onder het genot van een uh, hapje en een drankje... Uh, een mooi kunstwerkje maken voor de kerst. En daar gaan ze je dan helemaal bij helpen. Ik vind het een erg leuk initiatief. Uh, de kosten zijn 27, gulden, uh, gulden, moet je horen. 27 euro en 50 cent per persoon. En uh, ik even denken, want hoe gaan we Anton benaderen? Dat heb ik er niet bij geschreven. Nou, dat is dan weer mooi. Handig nou, met een, mij, met, gewoon met een bloemetje toch. Met een bloemetje, stap ja. gewoon met een bloemetje hem bij hem binnen. <laughs> zeg je, ja, Anton, ik heb een bloemetje voor je gekocht. Ja, wat maar maar stond ik... nou weer, hè? Dat ik dat niet... Uh, oh. Daarom heb ik het wel uitgeprint. <laughs> en ik vergeet zo ze... Het staat er niet bij. Ik heb het er niet bij gezet. Hey hey. Ja, nou, dat ga je uh, straks nog eventjes door. Hoe je gewoon door. Ja, dan geef ik dat nog even door. In ieder geval wilde ik uh, toch even laten weten dat hij deze leuke workshop heeft... Ja, uh, de komende weken. Natuurlijk, we zijn al, er zijn mensen die zijn nu al... met de kerstboom bezig in de kamer. Wist je dat? Nou, dus wist dat, je dat? Ik zie al regelmatig... Zie ik, uh, ook mensen die hele dorpjes... alweer ingericht hebben in hun huis. Ja maar, ja, maar het is ook wel een supergezellige tijd, toch? Nou, wou ik zeggen. Het is ook alweer zo gauw donker. En dan is ja. het toch gezelliger... als je al die kleine lampjes ook aan hebt. En ik... ik Denk eigenlijk. Zou Sinterklaas dat echt zo erg vinden? Dat er al een mooi wintertafereeltje in menige huiskamer staat? Wel, nee, Donnie. Ik, ik vind het juist heel erg gezellig. Ik zit hier ook nou toch naast Jacqueline in die studio. Ja, Sinterklaas. Ik zit eens even te kijken hoe die zit te schuiven, die jongen. Maar dat vindt u toch niet zo erg, Sinterklaas? Dat er ergens een kerstboom al met al die... Of tenminste, een dennenboom met lichtjes al aanstaat. Wel, nee, dat is voor Sinterklaas ook een piekervaring. Ja, piekervaring. Ja, piek ik heb, ervaring, ja, ja ik heb, de, de ballen. Ja. ja, ik heb er de ballen verstand van. Maar ja. dat gaat... Daar gaat, uh, daar gaat het verder niet om. Uh, nee, toch? Maar, maar ik vind het zo supergezellig. Ja, ja. is het ook. Ja, ja dus Sinterklaas, uh, sorry dat ik u eventjes onderbreek. Maar uh, Dolly. Uh, ja? Uh, jij gaat straks zo. nog naar die informatie zoeken. Ja. Uh, maar uh, een paar weken geleden tijdens Landvoort draait door. Ja. Was mijn zoon Sven hier te gast. En ja. uh, die zong live. Mooi was dat, hè? Ja, joh. Feeling Good. Ik heb er een opname van. En Leuk. het is geen reclame voor KPN. Zeker niet. Hier is Sven Daaf. Feeling Good. Yeah. Yeah. Birds flying high You know how I feel The sun in the sky You know how I feel Reeds just drifting on by You know how I feel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 You know what I feel, don't you know? River running free You know how I feel Oh, blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new light for me And I'm feeling so good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 It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Sven Duif live gezongen bij ZFM Zandvoort, Feeling Good. Ja, we kennen het een beetje van de reclame inmiddels ook, hè? Als voor Sven hier live in de studio een paar weken geleden... hier in, in oktober was dat uh, dat hij uh, te gast was bij ZFM Zandvoort. draait door, um, een beetje, beetje in de kerstsfeer. Het is niet echt een kerstliedje... maar toch uh, om alvast een klein beetje zo in dat sfeertje te komen. McCartney, we all stand together. Bang. We all stand together. Twee uur lang bij ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht met Charles Duif en Dolly Tempirik. Kijk, smakelijk allemaal. Ja, dool, de aanvullende informatie. Heb jij die nog voor ons? Ja, ik heb het nu. Ah. Ja, want het gaat over de uh, workshop hè, voor kerststukjes bij Anton van Duin. Ja. Die tweede is geworden in het uh, SBS-programma, de beste stylist van Nederland. Ja. Uh, u kunt deze workshop, die 27,50 euro per persoon kost, kunt u uh, aanvragen op nummer, telefoonnummer noem ik nu even, hè, 06 401 85198 Of u kunt een mail sturen naar Duin en Bloem. At gmail .com. En dat Duin en Bloem, dat schrijf je met een ij In plaats van een lange i Dus D-U-I-J N E N B L O E M. Gmail.com. Dat nou, brak er net nog even aan. Helemaal, ja, Helemaal goed. Oké okay dan. Nou, ja. ik wens degene die het gaan doen alvast heel veel plezier. Maar dat gaat toch vast wel lukken? Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, wij gaan hem uh, de negende doen, 9 december. Met een uh, stel vriendinnen, dus dat wordt echt wel gezellig. Ja. Ze, ze was onlangs in de krocht uh, hier in Zandvoort. Greetje Kouwveld, heb je Kouveld. het over zeker. Ja. Uh, we gaan eruit met een klein stukje Chicago. Leuk. Zo dadelijk reclame Niels reclame, maar Dolly en ik zijn straks weer bij het terugluisteraars. Blijf luisteren als hier hem zo antwoord met zandwoord runs. Chicago, Chicago, that's a in town. Chicago, Chicago. I will show you around Bet je bottom dolly, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sundance could not shut down On Stage Street, that great street I just wanna say They do things they never did on Broadway You have the time, the time of your life I saw a man and he danced with his wife In Chicago, Chicago, my hometown